Geluk. Een hoorspelserie in zeven delen door Dick Walda, Regie, 5 Vijfde deel. Freek Keverling van huis uit Anticaire is met de welgestelde Doortje de Bes... De vrouw van zijn opdrachtgever is halsoverkop uit Zwitserland teruggekeerd. na een alarmerend telegram dat zijn broer Johan in het ziekenhuis is opgenomen. Keverling was in Zwitserland om naar een orkestrion... een groot mechanisch muziekinstrument op te sporen. in opdracht van De Bes, eigenaar van de Koninklijke jutefabriek. De relatie tussen Doortje De Bes en Freek Keverling is gespannen en wordt met de dag intiemer en fataler. Zal ik met je meegaan naar het ziekenhuis? Nee, dat is nee, dus niet nodig. Kus. Hm. Lieverd, ik bel je. <laughs> Waar lach je dan Ik ben niet te bellen. Nee, nee, de boot. <laughs> nou, ik bel jou wel. Hm? En uh, houd dat expeditiebedrijf in de gaten. Bel jij me morgen dan? Nou, ik kijk wel. Staat je auto hier? Ja, op het parkeerterrein. Ik, uh, ik kan je wel even brengen. Nee, ik, ik neem het treintje stap ik bijna voor de deur uit. Hè? Nou, dag. Dag, ja, God. Dag. dag, Annette. Dag. Uh, hoe is het met Johan? Meneer haalt het. Oh, Goddank. Wat moest je met die vrouw in Zwitserland? God, ik heb het over Johan. Die komt er picobello bovenop. Kan ik naar hem toe? Ja, ik wacht hier wel op je. Ja. Zeg, hoe is dat nou zo gekomen? Hey, weer gedronken, Freek? Ja, in het vliegtuig. Eén glaasje. Jij hebt geen ruggengraat. <laughs> Hou er goed rekening mee. Wat Johan ook zegt, je komt niet terug in de zaak. Wanneer begin je met aflossen? Maar ben jij toch een onaangenaam mens, hè? Weet je dat je mond er helemaal naar staat? Waar staat mijn mond naar? Naar geld. Geld. G-E-L-D. Ga maar gauw naar je broer toe. Niet langer dan vijf minuten, heeft de dokter gezegd. En ik wil niet dat je over haar praat, over die slet. Want het is door jou door haar gekomen. Johan is een gevoelig mens. Ja. Hij is veel te zacht. Ja, we spreken elkaar nog. Hè? <tie> huh? Hij zou ermee stoppen, had hij beloofd. Radio met die meid. Ik ben toch ook maar een mens. Ja, natuurlijk. <laughs> He? We hebben allemaal onze hebbelijkheden. Neem me toch niet altijd in de zeik, verdomme! Hé, He, wat heb je toch een nare, doordringende stem, schoonzuster? Hé. Hey. <laughs> Hallo, maatje. Zeg. Wat vlik je me nou? Freek. ben je daar vlug. Noodgedwongen per vliegtuig. Ik wil jou toch zien? Het ging niet meer. Zo. Nou, toen heb je maar een handje vol. Twee handjes e vol. Bel met Eva, alsjeblieft. Nou, wacht nou even. Hè? Eerst even alles op een rijtje. Buiten op de gang zit daar net als een waakhond te wachten. Ze zou weggaan. Nee. <laughs> die wil nog een hele mand appeltjes met me schillen. Ik ga nergens de... op, In. Ik ga het weg. Echt. Ik ga de knoop door. Ja, en dan? Het gaat zo niet langer. Maar nou, wie doet dan de zaak? Annet en meneer Van Rooijen. Dat is vertrouwd. Ja. Dus je wou, je wou echt tussenuit? Ik kan er niet meer tegenop. En je moet weten. Hm? Ik heb wat mooie stukken buiten Annette om kunnen verkopen. Een, een deel van het geld heb ik vastgezet. en Een ander deel heb ik aan het comité Vietnam gegeven. krijg ik een dankbrief. Annette maakt de post open. Maar daarvoor stap je er toch niet uit de wereld, man. Alles en alles. Ik had eerst ruzie met Eva. Ze wil me niet meer zien. Daaroverheen Annetsgesart, dagenlang. Je weet hoe ze kan treiteren. Niks meer zeggen. Overal briefjes. Tot in de koelkast. Ik moest op de bank slapen. Je hebt geen leven bij die heks. Hysterica. Tragisch ook nog. Ze kan er niks aan doen. Nou, je ligt hier mooi, hè? Hoe lang moet je nog blijven? Ik krijg nog een psychiatrisch onderzoek. Ja, tuurlijk. Kom, ze laat hier niet zomaar gaan. Bel Eva, alsjeblieft. En leg het uit. Ja. Wil je nou dat ze komt? Nee, nee beter van niet, maar... Vijf minuten, had de dokter gezegd. Ja, ja, ik stap al op. Even dat kus in je rug, lieverd. Nee, dank je. En aan de zuster zeggen dat ik de persiensappelen in het kastje heb gelegd. En vanavond dat rode pilletje innemen. He? Dag, lieverd. Ja. Dag. Wanneer, kom je weer, Fred? Morgen. Nee, nee, dat kom ik al. Ach, de zoek is van half vier tot half acht. Dus er blijft vast nog wel een kwartiertje voor mij over. Hé, hey, nou. Goedemorgen, Johan. Hey. Ja. Hou je taai, hè. En laat je dat dan niet onder de vuur. Nee, Freek. Wij moeten even praten, Freek. Maar ik nodig je liever niet uit bij me thuis. Laten we maar even... Ja, luister goed. Dat je Johan als een gedresseerde hond kunt gebruiken, Allah. Maar je moet niet... De, de schuld, hè? De schuld. 60.000 gulden. Dat wordt tot de laatste stuiver terugbetaald. Maar ik heb geen zin meer in, in, in wat voor gesprek met jou ook. Door jouw sies gaat anders in de war geraakt, hè? Jij hebt hem stapel gek gemaakt, hè? Sleptie. Neem jij fijn de lift, hè? Ik ga wel lopen dan. Denk er goed aan dat, dat ik je weet te vinden. Altijd. Overal. Nou, en nu neem ik de achteruitgang en fijn naar mijn bootje. Even geen vrouwen. Ben je niet blij dan? Is het echt waar? 144 onderdelen. Ik heb het zelf gezien. Hier zijn de tekeningen. Ah, dank je. Ach. Oh, Freek is fantastisch. Dat is... Uh... Oh, maar dat, dat is magnifiek, zeg. Ja, dat is werkelijk fantastisch. Hoe, uh... Hoe is het met die broer, van? Hij haalt het. Freek heeft vanmorgen met het ziekenhuis gebeld. Vlak voordat we vertrokken. Uh, waarom wilde hij zelfmoord plegen? Ah, te veel tegelijk. Die broer heeft een relatie met een veel jongere vrouw... Ah. En... Problemen met de zaak en uh, ja, vroegere toestanden met Freek. Ja. Je weet toch dat hij alcoholist is geweest? Ja, ik wist het meteen. Dat fanatieke gedoe met dat mineraalwater. Freek heeft zich uitgegeven voor een ander om dat orkestrion te kunnen kopen. Ja, ja je hebt uh, over de telefoon er iets over verteld. Ah. Uh, was dat niet met dat familielid van die Duitse orkestrionbal? Ja, die vrouw verwachtte een ander. En Freek had die man ontmoet op de veiling... en hij wist dat hij ook aan het speuren was. Heb je het fijn gehad met hem, Doetje? Freek is door die alcoholtoestand heel erg vervreemd van alles. En eigenlijk is hij heel erg eenzaam. Hij wil geen contacten meer. Alleen het reizigersgeluk blijft over. Ja, dat is waar ook. Ik moet vrijdag een dag of vier naar Parijs. Ga je mee? Uh, ja. Ik heb onze suite al laten bespreken. De vrachtwagen komt. Welke vrachtwagen? Ja, met jouw speelgoed. Komt dat hier? Ja, ik wilde het in het koetshuis laten neerzetten. Freek laat het door de vos in elkaar zetten. Dat duurt jaren. Nee, nee, daar had Freek ook iets op gevonden. Ja. Er schijnt nog zo'n mannetje te zijn en ben dan... Je verliefd op, Frik. Deurtje. Ja, je weet. Het mag. Het kan. Alles is prima. Als ik het maar weet. Vlieg je naar Parijs? Dus je gaat niet mee. Als die vrachtwagen is geweest, dan kan ik mee. Of, of ik kom iets later. Ik heb even geen zin in vliegen. Ik ga met de auto. Ik dacht... Misschien kunnen we op de terugweg even de Fogese in. Bij Josephine, naar Louis langs. Ja, dat is leuk. Waarom geef je geen antwoord, Lieveld? Omdat ik het antwoord niet weet. Ik moet erover nadenken. Vreek Keveling is een soort mens... dat ik graag in mijn leven zou willen hebben. Ja, heel graag. Ja, die man is... Uh... Het is goud waard. Wil ik een vaste dienst hebben. Hij is niet de kop. Luister goed, daling. Iedereen is de kop. Nou, oh, daar zit het. Het water zijbelt heel langzaam naar binnen. Wat kom jij hier doen? O, oh, goeiemorgen zeg. Dan is u chagrijnig tegen me. Ik vloot naar je. Niks gehoord. Oh. Hoe noem jij dit drijvende vlot? Jacht. <laughs> nou, het is weer gaan lekker, het jacht. Ik had het gat gekit. Maar niks hoor. Ach, doe hem toch weg en huur wat. Met dat bootje heb ik dwars door Frankrijk gevaren. Dat is een stuk van mijn leven. Hoe is het met Johan? Nou, een zakkenas. Nou, dat zou ik ook zijn. Er zit klem aan alle kanten. Raad eens wat. Nee. Het orkestrion staat opgeslagen in het koetshuis. <laughs> nou, mooi oh hè? Ja. Moet ja. je even in elkaar zetten? Ja. Al, al, als ik nou net het nieuwe mannetje ga opzoeken, ga jij dan naar meneer de Vos? Nou, ik moet eerst naar die vriendin van Johan toe. Nee, maar. Ik kan zo lang op de bovenverdieping logeren. Met jullie? Ja. Oh nee, nee, nee, geen sprake van. Dat kan je me slecht, nee hoor. Ach, dat is toch veel te koud op dit bootje. En hoe doe je dat nou met was en zo? Nou, hier vlakbij is een badhuis. Ik scheer me daar en ik ga uitgebreid in bad, perfect. We kunnen ook samen naar die restaurateurs gaan. Oh, nou, dat lijkt me een beter idee. Want ik denk dat ze jou als een soort actrice zien, hè. Met al die opzichtige kleding van je. <lacht> die lange leren jas. Ik, ik, ik moet een paar dagen met mijn man naar Parijs. Of zal ik niet gaan? Zeg, geef me even dat blauwe potje aan. Staat in het vooronder. Wat een troep! Het blauwe potje, met kit. Eerst zeg of ik wel of niet naar Parijs moet. Het zijn mijn zaken niet, mevrouw de Bes. Het potje staat naast het stuurwiel. Ik zie het niet. Nou, het lijkt me echt ik beter... Ik ga mee. Of schaam je je voor me? Je bent zo onbetrouwbaar, Doertje. Je neemt me niet serieus. Ik ben voor jou een soort speelgoed. Ja, een, een, een groot beertje, hè? Dat maakt me bang. Jij begrijpt niets van me. Gaan we nu? Oh, dag, Eva. Sorry dat we zo maar aanbellen. Ik, ik, ik had je nummer niet en ik wist geen achternaam. Alleen je adres. Is dat met Johan? Eh. Uh, nee, nee, nee. Uh, nou ja. K kom, uh, kom even binnen. Oh, graag. Oh, uh, dit is, uh, dit is uh, Doortje de Best. Oh. Dag, eh, uh, Eva. Dag. Um, ga zitten. Ja, ik, ik, ik zou nog bellen, weet je wel? Uh. Johan haalde broodjes en, nou, oh, en jij vroeg toen. Oh, ja, toen, ja. ja. Ik moest onverwacht een snelle reis. Wat is het met Johan? Um, nou, hij, hij ligt even in het ziekenhuis. Wat is er gebeurd? Vind je het goed dat ik hier rook? Uh, oh, ja, ja, natuurlijk. Uh, mag ik er ook in? Ja, natuurlijk. Nou, hij heeft wat uh, te veel witte pilletjes tegelijk ingenomen. Maar Johan, het ging niet meer. Hebben jullie je ruzie gehad? Hoe is het met hem? Uf. Ja, we hebben... Nee, geen ruzie. Ik heb gezegd dat het afgelopen moest zijn. We kwetsten elkaar. Hij wou... Hij wou de knoop doorhakken. Hij wil weg bij zijn vrouw. Ach. Zit met hand en voet aan haar net gebonden. Ja. Wil je hem niet meer zien, Eva? Ik uh, moet er even over nadenken. Johan maakte alsmaar plannetjes. Plannetjes waar, waarvan er niet één doorging. En ik maar wachten, hopen en wachten. Het heeft een klein jaar geduurd. Je geloofde hem niet meer, hè? Ik kwam nergens meer toe. Wanneer belt hij? Wanneer zie ik hem? Mijn hele bestaan, dat kleine wereldje, was helemaal op, op zijn verhaaltjes, op zijn illusies gericht. Hoe gaat het met hem? Nou, hij wil echt. Ik... Ja, ik ken hem. Hij wil stoppen met zijn vrouw. Ik denk dat hij je vandaag of morgen wat aandoet hoor. Johan is een binnenvetter. Hij kan niet tegen de Ze speelt fantastisch comedy. Ze doet een laadje open en speelt de zielenpoot. Ander laadje regeltante. Ze heeft me laten volgen. Hé? Hoezo? Nou, eerst door een vriendin. Later door een particulier detectief. Ze heeft me met hel en verdoemenis gedreigd als ik niet onmiddellijk stopte. Nou, toen heb ik jongen voor de keus gesteld. Nou, hij was laf. Beter door mijn uitstel. En toen ben je weggegaan. Ik werd heel erg zenuwachtig van die rare speurneus. Er reed gewoon achter me aan. Het was bespottelijk allemaal. Nou, denk erover na, Eva. Nee, ik hoef niet na te denken. Ik heb al beslist toen. Wil je hem dan niet schrijven? Het geeft weer hoop. Vals hoop. Ja, wat dan? Ik weet nog niet. Hier. Hier heb je het adres. Hm? heeft telefoon op zijn kamer. staat hier. Jammer dat wij toen niet met elkaar gesproken hebben. Ja. Ja, misschien was alles wel heel anders gelopen. Kan ik jou bellen, Freek? Nou, tijdelijk even niet dus. Maar het kan toch via ons? Uh, uh, uh, uh, ja, Freek maar. gaat een orkestrion in elkaar zetten dat hij in Zwitserland heeft gekocht. Freek zet niets in elkaar. Oh, nee. Freek geeft alleen maar aanwijzingen. Nou, goed. Euh, nou, bel maar bij Doortje dan. Hier ja? is mijn kaartje. Oh, ja. Ik, euh, ik moet even <laughs> nadenken. Oké <Okay>, hoor. <laughs> dus... Uh, dus, jongen, redt het wel weer? Ach, gewoon een dwaas plannetje om, om op zijn manier uit de wereld te stappen. Hm. Nou, moet ik nog de te doen? Uh, ik weet niet. Nee, beter van niet. Hoe hebben jullie mij gevonden? Sigaatje, meneer Laanmaker? Ja, je, je weet mijn merk nog. Ja, nou, ik laat het doosje maar hier staan, hè. Dat is mooi, mooi, mooi. Nou, de Vos heeft verteld waar u zat. Hoe is het met hem? De pruime krente. Heeft laatst een behoorlijke smak gemaakt. Maar je weet hoe die is, hij doorgaan. U heeft hier een mooi uitzicht. Ja, maar stil, hoor. Hartstikke stil. Ik heb bijna nooit bezoek. Jullie zijn de derde. Nee, nee laat niet liggen. De vierde dit jaar. Ach, ik heb een beetje aanspraak gezocht met een dame van 4B. Zo? Maar ze dus het niet aan. Niet dat ik onder de rokken hoef, maar gewoon een borreltje drinken op de hoek samen. een mm -hmm. Beetje kuilen. Ach, dat mensen hebben ook wat meegemaakt. Tuindersbedrijf. Rood geweest, maar... Uh, burgerlijk geworden. Hoezo? Nou, ze durft niet met me te lopen. Vanwege de achterklap. Maar je kan het toch hier uitnodigen? En dan weet de hele gang het. En dan, de hele gang het. Weet, dan weet morgen het hele huis het. Klein wereldje. Nou, Wat zou u wordt. ervan denken, meneer Laarmaker... als wij u eens inriepen? Uh, hoezo? En waarmee? <laughs> Ik heb een orkestrion gekocht. Bestaat niet. Ja, ja. Zwitserland. Maar dat is toch museumwerk? Nee. Het toeval wilde. Ja, ja. De Vermatlist heb spreekt. Maar is hij dan zo slecht, meneer Lamaker, Freek? Mijn lieve kind. Mijn lieve kind, wat heb jij? Een pracht van een ogen. Heb je dat gezien, Freek? Het licht valt er nou zo schuin op. Dank u wel. Ja, ja. Uh, maar het punt is, het orkestroon ligt helemaal uit elkaar 144 onderdelen En waar is dat gebouwd? Leipzig, een hoepveld Een hoepveld? Jazeker, heeft 88 toonstoeven Piano, accordion, orgelwerk, twee registers, piccolo, cello ja, En dan natuurlijk het slagwerk hè? En de pneumatiek? Dubbel, Eén voor het mechaniek en één voor het spel Nou kijk, hier is de foto Ja, zo was die en zo wordt hij weer, hmm. met uw hulp. Ik pieker er niet over. Oh, nee. De vos, helpt mee. Nou, hier. Hier heb je de tekening. Kijk. Het front is mooi bewerkt. Eikhout. Een hoopveld. Die heb je zeker in opdracht voor de een of andere rijke verzamelaar... of stinkende kapitalist gekocht. Mijn man dus. Oh, uw man. Hmm. Zo. Ja, neem me niet kwalijk. Het was mijn bedoeling niet. Dus. Maar ja, het is natuurlijk wel de waarheid. Maar hij is geen stinkende kapitalist. Nou, wat denkt u, meneer Laanmaker? Hij staat nu in de koetsheid bij mevrouw. Ja, en, en die mag als werkplaats worden ingericht. Ah. Hoeveel betalen jullie? Nou, wat had u you in uw hoofd? Ik breng u elke dag. Ik haal u elke dag. En uh, de vorst doet mee? Ja, die heeft ons naar u toegestuurd. Hmm. Zeggen we. 9 gulden 50 per uur. Maken we er 12,5 van? Kan het buiten het huis om. Ik doe zwart? Ja. Dan bied ik er die tuindersweduwe hm? een overwintering aan. In Spanje. <laughs> maar zou ze dat wel durven, dan? <laughs> Kijk, het is met zo'n vrouw. Als ze eenmaal uit het huis is. Als niemand haar ziet. Mm -hmm. Het is gebeurd dat ik met haar in Den Haag was. Niemand kende ons daar. Dat ze me gewone zoen gaf. Op straat. <laughs> ja. Het is een wilde bras, hoor. <laughs> jongen, jongen. <laughs> maar uh, wanneer kun je komen? We doen het dus zwart. Uitstekend. Dan ben ik maandag present. Er nou, zit toch gauw een maandje werk al met twee man. Zeg maar tegen de vorst dat hij voor het gereedschap zorgt. En ik heb alles verkocht toen ik hier werd weggefrommeld. Ja, ik heb er nog elke dag spijt van. Van het gereedschap of van uw verblijf hier? Ik had nooit uit mijn huisje weg moeten gaan. Nooit. Maandagmorgen dan. Niet te vroeg hoor. Uurtje of negen. Want ik ga altijd eerst de zilverrijgen voeren. Die schrok op. Sardientjes krijgt meneer van me. Elke morgen. Hij vangt nooit de vis meer. Denkt, ik wacht gewoon. Op de gekke laanmaker. <lacht> Met twee keveling. Ja, ik hoor het. Ja, een ramp. <laughs> Mijn bootje is gezonken. Met, hoe kan dat nou? En je eigendommen? Nou, ik had niets van enige betekenis. En, en nu? Uh, ik zit in een hotel. Maar waarom kom je niet hierheen? Is Doortje er? Mevrouw schermt. Ze schermt. In welk hotel zit je? Het wapen van Delle Buren. Niet veel bijzonders, maar in elk geval een onderkomen. Ja, en hoe moet het nou verder? Nou, daarvoor bel ik juist. Ik zal kijken of de boot opgetakeld kan worden. Ik heb een maatje bij de brandweer. Maar iets anders is... Uh, ik ik zou de Vos morgen ophalen. Dat moet Doortje nu doen. Ja, ja dat spreekt vanzelf. Ze heeft het adres. Oh, nou, je bent wel bezig geweest in Zwitserland. Met complimenten. <laughs> ik ben zo blij als een kind. Ja, fijn. We moeten later toch eens over een... over een vast dienstverband babbelen, Freek. Wanneer gaan jullie naar Parijs? Ik denk zaterdag. wat uh -huh. contractjes afsluiten. En achteraan plakken we een paar dagen vakantie. En jij zou een beetje op de heren letten, geloof ik? Ja, maar ze moeten wel gehaald en gebracht worden. Ja, maar dan neem je toch deurtjes auto? M mijn rijbewijs is ingenomen. Oh. oh, juist. Ja, ja. Nou, dan maar taxis. Ik leg je honorarium klaar, plus een bedragje voor de onkosten de komende dagen. Ja, doe dat. Ja, sterk, hè? Ja, hoor. Dank je. daar. Hoe lang heb ik dat robotje nou... Vooral gauw een jaar of 14. Alleen jammer van de dagboek uit de kliniek. Ja, dat orkest erin opgeknapt is. Nou, daar moet ik weg. Echt een tijdje spoorloos verdwijnen. Varatomme, ik drink weer. Ik begon met niepen uit het kleinste glaasje. Zo. Gordijnen dicht. Nou, een arm is het hier, plastic plastic tafelkleedje, 58 jaar ben ik en hier zit ik met het kleinste flesje wodka dat ze een drankwinkel laten. Ik zou wel weer eens willen lachen, want als het zo doorgaat raak ik gegarandeerd weer van de weg. Langzaam mensen terrein. Mevrouw Doortje, de bes. Morgen maken. Oh, hè? Zo. Nou, dat gaat al lijken, hè? Oh, niet te vroeg juichen. Kijk hier maar eens. Die blaasbal, hè? Die moet vernieuwd worden. Ja, Ja, ik zie het, ja. De vorst is een adresje. En daar is hij nog even achter dan. Hoe is het nou met je bootje, man? Ik hoorde nut van mevrouw de Beers. Ja, de brandweer heeft nog een poging gedaan, maar uh, dat kan ik wel vergeten. En was dat je onderkomen sinds jij. Uh... Nee, uh, nee, ik, uh, ik heb tegenwoordig een halve woning in de Vandrahelst. Meneer en mevrouw zijn zeker vertrokken. Hè? Nee, uh, hij wel. Maar uh, zij, uh, ja, er is wat tussen gekomen. Wat tussen gekomen? Uh, kijk, uh, hier zo, het klavier. Ja? Dat is wonderboven, wonder goed gebleven. Ja. Nou, denk je dat je het voor elkaar Ah, Het is een hele klus hoor. Denk daar goed aan. Ja, ah, maar het is een mooie klus. Hm? Het is een juweeltje. Hoe heb je hem dat nou toch geflikt, Freek? <laughs> nou, dat is een mooi verhaal. Ik kom bij een dame. Hallo Freek. Ik heb je overal gezocht. In het hotel was je niet. En, en toen heb ik... Keel. ja, had de brandweer gebeld. <hijst> hoe is het gebeurd? Nou, toch, het gat niet goed dichtgestopt. Ach, het is allemaal mijn schuld. Ik heb je afgeleid. Maar hoe kom je daar nou in godsnaam bij, mal mens? Ik moet je spreken. Ik dacht dat jullie naar Parijs zouden. Ja, kom. Kom even mee. Nou, laat maken dat, dat verhaal van Zwitserland, dat hou je te goed, hè? Dat doe ik. <hijst> Freek, ik wil dat je hier komt. Dat je weggaat uit het hotel. Je zou naar Parijs gaan. Je bootje is gezonken. Je bent zielig, Freek. Ik ben om de verdomme, dus niet zielig. Waarom ben je niet met je man meegegaan? Ik ga morgenochtend vroeg weg. Oh, wacht even. Ik zal je de sleuteltjes van de auto geven. Dan kun je hem zo lang gebruiken. Ik mag niet rijden, dat weet je. Nou, boven op de derde etage zijn drie kamers voor je. Je kunt via de achterdeur naar binnen. Je komt me daar niet opzoeken? Nee, want ik ga weg. Ja, ik bedoel, als je weer terug bent. Doe je het, Freek. Wat vindt Elko ervan? Elko heeft het zelf voorgesteld. De kamers kijken uit op het bos. Heeft Eva nog gebeld? Nee, ik vroeg me. Johan, kom morgen uit het ziekenhuis. Nou, ik. Ik, ik moet nog even over je aanbod nadenken, Doortje. Met de Bes. Politie hier. Politie, hoezo? Eh, uh, Wilt u even wachten een moment? Neem jij me alsjeblieft, Freek. Ik, ik durf niet. Keveling. Bent u familie van de heer Eelco de Bes? Eh, uh, jazeker. Meneer de Bes is een klein uur geleden verongelukt. 30 kilometer onder Parijs. U moet hierheen komen...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 ...en Doortje de Bes door Edda Baardens. Peter Arians was Johan Keverling... ...en Elsje Scherjon zijn vrouw Annette. Eelco de Bes werd gespeeld door Wim Kouwenhoven... ...Eva door Gerry Mantel... ...en Laamaker door Jan Wechter. De inleider was Paul van der Lek. Technische realisatie, Leon Dubois en Beer Gertenbach. De regie had Ad Leupler.